8 uur. Dit is Radio 1. Het Marcel Oosten. Goedemorgen. Straks in het Radio 1-journaal. De Maastrichtse burgemeester onder Hoes. die wil niet dat koffieshops weer wiet aan buitenlanders gaan verkopen. En Volendam houdt de adem in. De plaatselijke voetbalclub kan vanavond kampioen worden van de eerste divisie. Eerst nu het NOS-journaal. De openbare aanklager in het onderzoek naar de moord... op de Pakistanse ex-premier Benazir Bhutto in 2007... is door onbekende doodgeschoten in Islamabad. Motorrijders raakten de aanklager volgens de politie met verschillende kogels... toen hij op weg was van huis naar zijn kantoor. Hij overleed later in een ziekenhuis. De schutters zijn ontkomen. Oud-premier Bhutto werd vermoord tijdens het presidentschap van Musharraf. Tegen hem loopt een rechtszaak omdat Musharraf betrokken zou zijn geweest... bij de moord op Bhutto. De daders van de aanslag op de marathon in Boston waren oorspronkelijk van plan om een aanslag te plegen op 4 juli, de Amerikaanse nationale feestdag. Dat heeft hoofdverdachte Joghar Tsarnaev gezegd. Hij en zijn broer werkten maanden aan de voorbereiding van een aanslag. Omdat een zelfgemaakte bom eerder klaar was dan gepland, besloten ze een aanslag te plegen op Patriots Day. En ze kozen de marathon van Boston als doelwit. Bij de aanslag vielen vorige maand drie doden en meer dan 260 mensen raakten gewond. Amerika blijft Mexico steunen in de strijd tegen drugsmafia. Maar het is de Mexicaanse regering die bepaalt hoe die strijd moet worden gevoerd. Dat zei president Obama na een ontmoeting met zijn Mexicaanse collega Peña Nieto. In Washington is de laatste maanden ontevredenheid ontstaan over de aanpak van hem. Die wil direct de directe Amerikaanse bemoeienis met de drugsoorlog terugdringen. Correspondent Kees over die strijd. Aan hun zuidgrens 70.000 doden in de afgelopen zes jaar. Dat is meer dan de gemiddelde officiële oorlog die gaande is in de wereld. En ook nu, sinds we nieuwe presidenten in Mexico, zitten we op 50 doden per dag als gevolg van geweld tussen drugsgroepen. De Amerikaanse regering sluit voor het eerst niet uit dat de opstandelingen in Syrië bewapend zullen worden. Dat heeft de Amerikaanse minister van Defensie Hegel gezegd. Het is voor het eerst dat er door Washington openlijk wordt gesproken over de mogelijkheid de opstandelingen te bewapenen. I'm in favor of exploring options uh, and see what the is is the best option in coordination with our international partners. De Amerikanen waren altijd tegen wapenleveranties... uit vrees dat die in handen vallen van radicaal-islamitische groepen. Maar bewapening van de opstandelingen ligt naar alle waarschijnlijkheid... minder gevoelig dan direct ingrijpen in Syrië aantal Limburgse koffieshops wil, net als dertien collega's in Maastricht... zondag wiet verkopen aan buitenlanders. Onder meer in Roermond, Sittard en Venrij... openen koffieshops zondag hun deuren. Aanleiding is een recente gerechtelijke uitspraak. Daarin staat dat burgemeester Hoes van Maastricht... een koffieshop die wiet aan buitenlanders verkocht... niet had mogen sluiten. Volgens de rechter ging Hoes te ver, maar hij is het daarmee niet eens. De burgemeester heeft aangekondigd dat hij blijft ingrijpen. Ik natuurlijk Toch dat iemand willen zijn weten als de wet aan het overtreden is. Niet voor één keer en ook niet een keer per ongeluk, maar heel bewust om weer nieuwe jurisprudentie zoals dat heet uit te lokken. Ja, dat kan ik gewoon als burgemeester niet tolereren. Zometeen zit burgemeester Hoes ook in het Radio 1 Journaal. Bellen naar informatielijnen van bedrijven wordt vanaf juli een stuk goedkoper. Bellen van een mobiele telefoon naar een 0900-nummer wordt even duur als bellen naar een vaste lijn. Nu kost dat soms 1,30 euro per minuut. Vanaf volgend jaar zomer wordt ook bellen vanaf een vaste telefoon naar een servicenummer goedkoper. De gewone belkosten plus een euro. Minister Kamp vindt dat mensen niet opgezadeld moeten worden met hoge belkosten van een bedrijf waar ze klant zijn. Air France-KLM heeft het eerste kwartaal van dit jaar 630 miljoen euro verlies geleden. En dat is twee keer zoveel als het verlies in dezelfde periode vorig jaar. Frans-Nederlandse luchtvaartmaatschappij zag het aantal reizigerskilometers licht stijgen. Maar bij de vrachtdivisie blijft de economische malaise voor flinke verliezen zorgen. Door de mindere economische situatie vliegen veel vrachtvliegtuigen van Air France-KLM met halfvolle ruimen. Tot besluit het weer. Geregeld zon, maar in het zuidoosten en oosten kans op een bui. Het wordt 15 tot 20 graden. Verkeersinformatie bij de ANWB. Zo waar, Erwin Hart? Ja, waar Rempel. Een file op de A8. Ja, kom, ja. Zaandam richting Amsterdam. Tussen Knoppen Zaandam en Knoppen Koenplein staat 2 kilometer. Zeg, als dat zo blijft, dan horen we weer van je. Ja, dat klopt. Dank je wel. Ja, ja.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 Amerikaanse minister van Defensie Hegel overweegt wapens te leveren aan het Syrisch verzet. We are alle opties om de objectives die ik about, heb you En je moet altijd naar verschillende En over die opties hoort u zo correspondent Wessel de Jong vanuit Washington. De burgemeester van Maastricht heeft een probleem. De koffieshops in die stad gaan vanaf zondag weer wiet verkopen aan buitenlanders. De rechter oordeelde vorige week dat de Maastrichtse koffieshop easy going. Een jaar geleden onterecht is gesloten. De eigenaren van de shops vatten dit op als een vrijbrief... om vanaf zondag weer wiet te gaan verkopen aan iedereen. Onno Hoes, goedemorgen. Goedemorgen, Nooster. Burgemeester van Maastricht. Wat gaat u daaraan doen? Nou ja, kijk, dit is een regelrechte provocatie natuurlijk... van uh, de regelgeving die we in Nederland hebben... Ja, dat kan niet. Ik bedoel, vergelijkbaar in een stad, alles stop ik op rood staan en iedereen rijdt er maar doorheen. Dat, dat kun je ook niet tolereren. Dus ik zou ook niet weten waarom ik de coffeeshops de mogelijkheid zou geven... om uh, aan buitenlanders te gaan verkopen, terwijl dat door de minister en door mij verboden is. Ja, omdat de rechter heeft gezegd, zo zeggen de coffeeshophouders... dat u geen verplichtingen aan burgers kunt opleggen, zoals u dat ja. nu gedaan heeft. Ja, nou ja, ze brengen het allemaal wat simplistisch in de publiciteit. Maar zo ken ik ze ook langzamerhand. Uh, waar het om gaat is dat de rechter heeft gezegd... het is niet verboden om buitenlanders te weer uit de coffeeshops. Maar de motivatie op dat moment voor die coffeeshop was onvoldoende. Uh, daar gaan we aan werken om in een hoger beroep dat uh, te verbeteren. En bij iedere volgende overtreding weten wij nu... waar de zwakheid in onze redenering zat. En zullen wij zorgen dat het niet meer nog een keer gebeurt. Ja, want het, even, die uitspraak van die rechter... Ja. ging puur over het sluiten van die ene coffeeshop hè, door u. Ja, klopt over de Easy Going in Maastricht. Uh, daarvan zei de uh, rechter van dat is onvoldoende gemotiveerd. Dat zijn we nu aan het herstellen. Uh, en dat betekent bij iedere volgende overtreding... dat wij veel sterker voor de rechter zullen staan. En wij zullen dus ook uh, alle coffeeshops in, uh, in Maastricht... Uh, goed in de gaten houden de komende dagen... om te zien wat zij doen. En wij zullen zorgen dat wij een goed dossier opbouwen... om bij de rechter uh, ja, de volgende keer niet weer teruggestuurd te worden. Maar wat gaat u nou zondag doen? Want u zegt, we gaan ze in de gaten houden. Stel, ze laten zondag buitenlanders binnen en verkopen... Daar... Wie aan. Wat dan? Nou ja, ik, ik, ik, ik kan u alleen maar zeggen dat wij samen met, met, met, met, met de ministerie en de politie nu een uh, uitgebreide strategie hebben ontwikkeld. Ik kan daar de details helaas niet van vertellen. Uh, maar dat betekent wel dat wij de komende dagen alles goed in de gaten zullen houden. Uh, en ons dossier uh, zodanig sterk zullen opbouwen dat wij uh, bij de rechter gewoon sterk zullen staan. Nog een keer. Ja, bij de rechter. Maar grijpt u nou zonder gelijk in? Laat u de politie daar langs gaan? Dat kan ik u nog niet, nu nog niet vertellen, maar uh, uh, wij zullen de koffershops in de gaten houden... en daar waar mogelijk en nodig zullen we ingrijpen. Maar waarom kunt u dat nu nog niet vertellen? U heeft dat beleid inmiddels wel uitgezet. Ja, maar als het nou zo simpel was... Kijk, helaas is het zo dat ook verschillende rechters elkaar hebben tegensproken de afgelopen jaren. Dus wij zullen met een heel zorgvuldig dossier bij de rechter moeten komen. Daarnaast is het zo dat de coffeeshops uh, ook niet van gisteren zijn, om het zo maar te zeggen. Uh, dat zijn niet de onschuldige ondernemers uh, die ze zich uh, krachten voor te doen. Ja. Dit zijn gewoon ja, doorgewinterde mensen die nogmaals zeer provocatief met onze regelgeving in Nederland omgaan. Ja. Dus die moet ik heel omzichtig benaderen. Nou, provocatief. Volgens mij overtreden ze dan de opiumwet, toch? Absoluut, ja. Dan, ja. Moet u ja. Toch Dan moet u toch ingrijpen? nou ja, niet, niet, niet alleen de wet, maar ook daarmee de democratische besluitvorming, ook de besluitvorming met de Raad van Maastricht, waarbij nu echt een ruime meerderheid is, die zegt wij willen dit gewoon niet. Uh, en dan denk ik, ja, waarom hou je niet gewoon aan die regels? Ik, ik, ik snap er helemaal niks van dat mensen zich zo tegen de wet keren en daarna ook nog steun voor krijgen van een heleboel andere mensen. Daar begrijp ik helemaal niks van. Dus je du kunt er van op aangaan aan, dat wij vanaf zondag uh, de zaken uh, goed zullen, zullen oppakken. Juist. Wie de wet overtreedt, kan op maatregelen rekenen. Ik probeer het toch nog een keer. Goed, ze, uh, dan even naar uh, de argumenten van de koffie houders Want ik sprak er net ook een. Die ja. zegt, ja, het, het, werkt echt, het werkt echt niet. Het leidt tot de verharding van, de, uh, van het, het handelen op straat. Nou ja, wat de coffeeshops hebben gedaan vorig jaar is uh, in eerste instantie allemaal sluiten. Waardoor ook de mensen die als het ware recht hebben om de shop in te gaan gedwongen waren om op straat te gaan kopen. Daardoor is er een zeer levendig straathandel ontstaan in Maastricht. En dat duurt toch wel een poosje voor je die je onder controle krijgt. Maar heeft, niet... u de, heeft u de aanwijzingen van dat die onder controle aan het, aan het komen is? Ja, zeker. We hebben, hebben echt de cijfers ook helder. Dat in ieder geval. Uh, meer dan anderhalf miljoen buitenlanders. die alleen maar naar Maastricht kwamen om de koffieshop te bezoeken. die zijn daar niet meer. Uh, daar is er misschien een kle heel klein deeltje van het illegale circuit. maar de rest is echt gewoon weg. Dus daarmee is die overlast genomen. Maar er is andere overlast voor in de plaats gekomen. omdat we er als politie en gemeente zo bovenop zitten. Uh, is in dat verkoopcircuit van de koffieshops. Van, van, van, van de retailers, van, van de dealers. Uh, hebben ze gewoon veel meer mensen ...om uiteindelijk ons te omzeilen en toch die wiet te verkopen aan de potentiële koper. En dat ja, geeft veel meer onrust op straat en veel meer agressiviteit. En dat moeten we dan onder controle zien te krijgen. Ja, nou is die actie dan zondag, hè, dat ze dan toch wiet aan ja. buitenlanders gaan verkopen. Maar meer coffeeshops in Limburg nemen dat over, bijvoorbeeld in Roermond en Fenrai. Heeft u contact met de burgemeester, met uw collega's daar? Ja, we hebben met alle acht burgemeesters contact die uh, shops in hun gemeente hebben. Kijk, waar, waar het probleem zat bij de laatste uitspraak van de rechter, is dat het proportioneel moet zijn om buitenlanders te weren in je gemeente. Uh, daar zit, heb ik altijd al toegegeven, ook voor een heleboel gemeenten in Nederland, een groot probleem. Want als je geen overlast hebt uh, uh, van buitenlanders, dan is de motivatie om het te handhaven natuurlijk veel minder dan bij mij waar het wel overlast geeft. Uh, daar zit een, een wat zwakker punt in de wetgeving. En ik kan mij voorstellen dat in sommige... Gemeente in Nederland, ja, die regelgeving, dus door de rechter als minder relevant wordt gezien en hij daarop zal ingrijpen. Maar dat geldt dus niet voor Maastricht, maar misschien wel voor andere gemeentes. Dus dat ja, lokt weer nieuwe jurisprudentie uit vanaf zondag. Ja, maar er is geen eenduidig beleid tussen over waar alle burgemeesters achter staan in Limburg. Nou ja, dit, dit, wel, dit is wel zo dat we allemaal de buitenlanders weer in onze korf Dat wel. Ja. Dus dat betekent dat iedereen daar wel op gaat toezien vanaf zondag ook weer. Dus ook de onschuldige rugzak toerist uit Duitsland absoluut. Behalve als hij student is in Maastricht, als hij ingeschreven ja. staat, dan mag hij gewoon kopen. Ja, dat is dan ook weer zo. Meneer ja. Hoes, hartelijk dank Graag voor uw uitleg. Onderhoes hoorde u de burgemeester van Maastricht. Amerikaanse minister van Defensie overweegt dus wapens te leveren aan het Syrisch verzet. Maar concrete plannen heeft Hekel zeker niet. Na het gebruik van chemische wapens in Syrië is het debat in Washington over al dan niet ingrijpen heviger dan ooit. Regering Obama heeft nog geen helder standpunt, dat vindt ook onze correspondent Wessel Dion. Heel voorzichtig en vaag klinkt het antwoord van Hegel op de vraag wat hij vindt van wapenleveranties aan de rebellen in Syrië. We no nog geen conclusie over of support that, rearming van de rebellen sir. We exploring alle opties om de the die ik net just talked about. En you moet altijd naar verschillende opties kijken, basis van de realiteit op de grond. Eerder had de minister al ja gezegd op de vraag of de Obama-administratie wapens wil sturen. Veel concreter wordt Hegel niet. Maar het is toch een stapje richting actiever optreden. Maar is wapens leveren dan de beste manier? Bruce Rydell vindt van niet. Hij is een voormalig CIA-analist en ex-adviseur van Obama. De Syrische oppositie moet het eerst onderling eens worden over wat ze willen. Gewoon wapens leveren is niet de oplossing voor deze burgeroorlog. We, we don't niet... Need...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 the more likely putin is just to stick in his heels and say no hoe langer die wacht des te kleiner de kans dat putin meedoet maar ridel twijfelt of obama zal doorpakken if i can establish uh, in a way that uh, not only the united states but also the international community uh, feel confident is the use of chemical weapons by the assad regime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 Hope that the issue of will go away. Obama zwartert. Hij probeert tijd te winnen, in de hoop dat het hele probleem van de chemische wapens zich zelf oplost. I think there is serious questions about whether his team inside heeft het gevoel dat zijn staf hem niet goed adviseert. Maar de president nu goed adviseren is moeilijk. Want zijn belangrijkste doel staat namelijk al vast. Obama wil niet betrokken raken bij een Syrische burgeroorlog. Zeg zegt een van de belangrijkste terrorisme-experts van de Verenigde Staten... Wessel de Jong, die sprak met hem. De pensioenrapporteur van de Tweede Kamer, Pieter Omtzigt... maakt zich ernstig zorgen over Europese pensioenregels. hoort u zo meer over. Het NOS Radio 1-journaal... Elke dag het nieuws uit binnen- en buitenland. Mark-Robin Visser is vanochtend in Den Helder. Inmiddels zijn aan dek. Nee nee. nee, nee, nee, aan de wal. Aan de nee, aan de wal. Het nee, landrot. Ja, ja, ja, ik, ga niet, ik kan niet zomaar aan, uh, aan dek, zeg, ben je helemaal mal. Ik ben, ik ben al blij dat we hier het, uh, het terrein van de Koninklijke Marine op mogen. Zo snel gaat het allemaal niet. Nee, maar er is hier wel op het terrein, en dat weten heel veel mensen denk ik niet, uh, een speciaal monument. Ik zei het vanmorgen al eerder, we kijken vooruit uh, naar de herdenking en de bevrijdingsdag natuurlijk zondag. En hier in Den Helder, dat is wel bijzonder, er zijn niet één, maar er zijn twee dode herdenkingen. Er is natuurlijk een algemene herdenking uh, in de stad, maar op het terrein van de marine is ook nog een hele aparte herdenking. Adjutant Langbroek, goedemorgen. goedemorgen. Wij staan nu voor, ja, ik wou bijna zeggen, uw monument. Maar dat is. Het de... is het monument van de Onderzeedienst. Ja. En u bent van de, van de Onderzeedienst? Ja, ik ben... en jullie ja. hebben een eigen plek? Ik ben, de, als u dat lang doet, chef de equipage van de Onderzeedienst. En uh, een van mijn taken is inderdaad het, uh, het organiseren van de doodherdenking. elke 4e mei. Ja. voor de gevallenen van de Onderzeedienst. Waarbij alle nabestaanden. Uh, uh, dit moment uh, kunnen herdenken met ons, ja. met de actief dienenden. Wij staan hier nu in de haven. We horen op ja. de achtergrond het geluid van een, een of andere machine van een, de Rotterdam die daar ligt. Daar wordt aan uh, gewerkt. En hier gewoon aan de kade, daar is een stuk uh, de, de, normaal bestrating, maar er is een stuk sierbestrating. Dan ja. staat hier een gemetselde muur. En daar staat in gouden letters op aan onze gevallenen. We zien daar een klein modelletje van een onderzeeboot bovenop staan. En dan staat er 1940, 1945. En dan zien we dus één 2, 3, 4, 5, 6, 7 schilden. U ziet de uh, 7 schilden die uh, de 7 onderzeeboten vertegenwoordigen die uh, in de oorlog uh, gevallen zijn. Uh, we zien, uh, links zien we vier schilden met uh, de O-boten. Dat zijn de O van onderzeeboten die uh, in de Europese wateren gevaren hebben. En ja. de K-boten, de rechtse drie, dat zijn de K-boten die uit de koloniën uh, gevaar hebben. Juist. Totaal 7 dus. Ja. Uh, 6 daarvan zijn. Teruggevonden, her... Teruggevonden, ja. Uh, recentelijk hebben we de K16 teruggevonden. Die is uh, ten noordwesten van Borneo gevonden vorig jaar. Dat hebben we groots herdacht. Ja. En nu uh, zijn de, de laatste zoektocht... Uh, draait nu nog om de O13. Ja. En uh, daar hebben we afgelopen voorjaar... Is een, een zeer intensieve zoekslag gedaan. Helaas hebben we het niet uh, kunnen terugvinden, de onderzeeboot. Uh, wat wel uh, als bijgevolg is geweest dat we wel nog heel veel nabestaanden hebben kunnen traceren. Kijk eens aan, en, en die zullen er we, ook bij zijn? Ja, die zullen wij dus uh, met deze zullen wij die hier gaan uh, uh, ontmoeten ook. En voor veel mensen zal dat ook de eerste keer zijn dat ze dit mee gaan maken. Ja. Hoeveel mensen zijn hier nou morgen? Nou, wij zullen morgen, uh, we hebben voor uh, bijna 300 man uh, uitnodigingen uh, de deur uit gedaan. Zo. En ik heb uh, terugmeldingen van 260 mensen gekregen. Waarbij dan nog een uh, 80 actief dienenden zullen opstellen... om dat uh, in gezamenlijkheid uh, te vieren met elkaar. Allemaal bij het monument van de Bedankt, adjudant uh, Langbroek. En we gaan straks na half negen nog even verder duiken... in de geschiedenis van die O13 en de vraag waar die is gebleven. Marco Bijnvisser hoort u vanuit Den Helder. Verkeersinformaties. Nou, die ene file is ook weer weg. Dus geen files, geen problemen, geen zorgen. Simon Webb hoort u. No worries. Een uitspraak met verstrekkende gevolgen voor pensioenfondsen. Daarvoor waarschuwt pensioenrapporteur Pieter Omtzigt. Nu duidelijk is geworden dat Europese staten deels garant moeten staan... voor pensioenen als bedrijven failliet gaan. Pieter Omzicht, Tweede Kamerlid van het CDA. En dus de pensioenrapporteur. Goedemorgen. Goedemorgen. Het gaat hier om een uitspraak in Ierland. Hoe heeft die betrekking op onze pensioenen? Het gaat hier om een uitspraak van het Europees Hof in Luxemburg... In Europa hebben we Europees recht. En um, als dat een uitspraak doet over een Ierse zaak... dan geldt die ook automatisch voor Duitsland, voor Tsjechië... en dus ook voor Nederland. Ja. En uh, hoe, hoe is die uitspraak? Wat betekent dat? Die uitspraak zegt dat als een bedrijf failliet gaat... dan um, uh, uh, en uh, de uh, mensen die daar een pensioen opbouwen... die verliezen meer dan 50% van hun pensioenrechten... Ja dan kunnen ze de staat aansprakelijk stellen. Dus de staat wordt aansprakelijk um, als mensen meer dan 50% van hun pensioenrechten verliezen. Nou, dat zal op zich niet zo snel gebeuren, want het gaat voor de combinatie van en en meer dan de helft van verliezen. En vooral in Nederland, waar we een hele duidelijke scheiding hebben tussen pensioenfondsen en bedrijven. Dus een bedrijf kan niet zomaar een pensioenfonds leeghalen... twee dagen voordat het fiat gaat en dan, uh, dan niks doen. Dat nee. um, zal het niet zo snel gebeuren. Maar het is wel een heel principiële brug die overgaat. Nou, maar dat er een garantiemechanisme moet zijn voor een beperkte groep. En ja, garantiemechanismes, die, tenden, die, die worden natuurlijk steeds groter over de tijd. En uh, ja, dan, dan moet je verplichte garantie invoeren als staat. Dan moet je dus de pensioenfonds garanderen. Ja, maar als u nou zegt, ja, in, in de Nederlandse situatie kan het niet zoveel kwaad. Waar zit hem dan het probleem? Want het is natuurlijk dan lastiger voor landen waar ze niet zo'n zo zo gefundeerd pensioenstelsel hebben zoals wij dat hebben. Maar nou, je bent nu de brug over dat je vindt dat de rechter gevonden heeft dat er een garantie afgegeven moet worden. Dus straks is die garantie niet meer alleen maar als je de helft verliest, maar ook als je minder verliest. En niet alleen als een bedrijf failliet gaat, maar ook gewoon als je pensioenen gekort worden. Ja. Nou, als je dat doet, dan moet iemand die garantie betalen. Dus ja, het risico is dan dat je tegen alle gepensioneerden zegt van u moet opdraaien. En het echte probleem vind ik, en dat zeg ik als CDA overigens, niet als pensioenrapporteur, daarvoor zit ik in Frankfurt, maar even het onderscheid: het echte ja. probleem is als je straks een Europees pensioenstelsel na zou streven, Aha. datgene waarvoor ook nu in Frankfurt zit. Ja. Want dan zou de garantie niet meer een Nederlandse garantie op Nederlandse pensioenen zijn, maar dan zou je. Op termijn het risico lopen dat je een Europese garantie krijgt op alle pensioenstelsels. En, en dan, zegt u, dan, ja. dan zegt Europa uh, tegen de verschillende lidstaten: uh, draag maar af uh, voor zo'n pot. En dan zeggen die verschillende lidstaten weer tegen hun burgers: draag maar af, betaal maar. Dat is, ja, kijk, als je spreekt als je naar een Europees pensioenstelsel, wat een aantal Europeanen doet en er is een verplicht garantiestelsel... dan wordt het garantiestelsel natuurlijk Europees. Want ja, je hebt Europese pensioenfondsen. En dan krijg je nou dat mechanisme dat u beschrijft. En ja, aangezien onze pensioenpotten... ...wel goed vol zitten, loopt er dan het risico dat Nederland dan forse afdraagt. En daarom heb ik de Kamervraag over gesteld. Ik snel beantwoord wil hebben hoe we ooit akkoord gegaan zijn met deze wetgeving. Heeft Nederland gezien dat het risico erin zit? Want deze wetgeving ging niet eens over pensioenen. Die ging over fiatte bedrijven. Mm -hmm. Dus de wetgeving over fiatte bedrijven kan dus kennelijk dwingen... ...om een pensioengarantiestelsel in te voeren. Ja... Mm. Um, ja, daar zou ik dus uh, niet voor zijn. Aan de andere kant, uh, meneer Omzicht, wat is er tegen om uh, mensen die het uh, niet zo breed hebben... ook in andere Europese landen te helpen? Want ook dat is in ons eigen belang, Blijkt maar ook nou, weer in oké. de huidige crisis. Daar moet je expliciet. Uh, er zijn twee dingen om tegen. Ik vind dat je dat soort beslissingen expliciet politiek door de voordeel moet nemen. Dus als je vindt dat er inkomensoverdrachten moeten plaatsvinden... Dan doen we dat of via een Brussels budget of via een verdrag, niet via kruipende rechtelijke uitspraken. Het tweede overigens is dat het een misvatting is die u nu heeft dat u daarmee arme mensen helpt. Want als u pensioenen garandeert, dan garandeert u vooral de hoge pensioenen, hebben natuurlijk een hoge garantie. Dus als er iets misgaat met de pensioenfonds, dan zult u ook nog zien dat degenen die een hoog toegezegd pensioen hebben, daar het meest om profiteren. Dus ja, ook dat moet je afwegen of dat wenselijk is. Maar nogmaals, als je dat vindt... dan moet dat via uh, politieke besluitvorming plaatsvinden. Yes. En ik uh, zit daar voor nog niet op te wachten, omdat wij ons pensioenstelsel wel netjes op orde hebben. Precies, dat is duidelijk. Nou, in ieder geval een zaak om goed in de gaten te houden. Meneer Omtzigt, hartelijk dank voor uw uitleg. Graag gedaan. Goedemorgen. Vanavond, uur of tien, dan weten we het... is FC Amsterdam terug in de eredivisie... De club van trainer Hans de Koning speelt in Deventer tegen Ahead Eagles en een gelijkspel is genoeg voor het kampioenschap in de Jupiler League. Gisteren stond Volendam, oftewel dat andere Oranje... voor de laatste keer op het trainingsveld. En verslaggever Ragnar Niemeyer, was daarbij... en proefde de sfeer op en rond het veld. Je kunt er niet omheen. Het is de week van Oranje. Nee, niet dat oranje, het andere oranje. FC Volendam, dat kan promoveren naar de eredivisie. Dat klinkt beter, het moderne clublied. Voor de tiende keer kan Volendam promoveren in de geschiedenis. Een unicum. Vertelt Kortol de perschef. Ja, ongelooflijk. Als je de KNVB-site bekijkt... dan staat daar dat volnaam de beste club van de Jupiler League is. Want als je zeven keer... want het wordt dan de zevende keer kampioen wordt... en dat doet geen club ons na. De andere drie promoties waren twee keer na competitie... en één keer als nummer twee. Maar zeven keer kampioen, ja, dat is natuurlijk uniek. Hoeveel mensen gaan er naar Deventer? Uh, 800. 500 hadden we voor het uitvak. En daarbovenop hebben we op de tribunes van Coet Eagles... nog 300 kaarten gekregen. Waar zijn die mensen nu allemaal? Want we staan aan de rand van het trainingsveld. En als ik een stap naar rechts doe, dan zie ik een man of tien naar jullie laatste training kijken. Ja, dat, dat telt hier niet. Wij, wij hebben geen verdetteverhering sowieso. En een Volendammer is aan het werk. Ja, hoe heb met een gevoel? Ja, als, je, als je zelf niet speelt, dan is het, het gevoel altijd wat moeilijker. Voorzitter Kras van Volendam. We, we hebben naartoe geleefd, we hebben naartoe gewerkt met z'n allen. En nu ben je dus op het moment dat ze het, dat de spelers het af kunnen maken. Dat zou natuurlijk geweldig zijn voor voor Volendam als, eh, als club, maar ook als organisatie... dat je gewoon voor de tiende keer promoveert. Henk Kras, de voorzitter van FC Volendam. Het is weer tijd voor wat muziek van Dr. Anders P in dit geval. Heen en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer... De heen en weer, de wat mysterieuze botter, waarmee als het goed is zondag de huldiging wordt gevierd. 30 man mogen erop en dan zal de botter over de dijk gaan. Die boot die moet in principe klaar zijn. Dus uh, we hebben daar uh, alles zodanig aan voorbereid dat uh, die boot, die, uh, als we zondag uh, dan de dijk over zouden mogen, dan is die boot is gereed. Maar hoe zit dat nou precies? Want we zouden hem graag even willen zien. Maar Cortol, de perschef annex koffiejuffrouw annex statisticus van de club legt uit dat dat niet kan. Hij bestaat officieel niet. Het is echt een boot die uit het water getrokken wordt in de week... voorafgaand aan het moment suprem. supreme Dus als wij het gevoel hebben... het zou zomaar kunnen gebeuren dat we naar de Eredivisie gaan... dan komt die boot uit het water. En dan wordt die volgens de veiligheidseisen... wordt die opgebouwd en opgetuigd. En als je dan zondag eventueel over de dijk ziet rijden... kan je je niet voorstellen dat die boot de andere dag weer... laten we zeggen voor koeien of voor hooi dienst doet. Heen en weer, heen en weer... Heen en, weer, heen, en weer, heen en weer, heen en weer, heen en weer. Op de achtergrond is nog altijd de training aan de gang onder leiding van hoofdcoach Hans de Koning. Hij maakt een opvallend ontspannen indruk. Is dat nou echt of is dat toneelspel? Nee, dat is echt puur vanuit uh, uit het lichaam van binnen. Want weet je, je kan je er druk op maken, maar het, uh, het, het komt zoals het komt. En uh, je hebt te maken met een tegenstander. Uh, het kan buren te maken met een tegenstander. We staan twee punten voor. Mocht je het niet halen, hebben we nog een tweede kans. Dat is mooi. aan de woon, U ziet toch... Dr. Anders P. met heen en weer het sloeg op de FC Volendam. Die kan dus weer komen in de eredivisie. Of heen. Misschien wel. Moeten ze vanavond in ieder geval gelijk spelen tegen Cohet Eagles. In Pakistan is de aanklager in het proces Bhutto in een hinderlaag doodgeschoten. Laatste nieuws daarover krijgt u zo dadelijk na half negen van onze correspondent. Lucas Waagmeester.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 Zo'n 30.000 huishoudens en bemiddelingsbureaus worden de komende anderhalf jaar gecontroleerd in de strijd tegen fraude met persoonsgebonden budgetten, de zogenoemde PGB's. Strengere controle werd in december al aangekondigd door staatssecretaris Van Rijn van Volksgezondheid, die vermoedt dat er voor tientallen miljoenen wordt gesjoemeld met de PGB's. Minister Schippers bekijkt of de procedure voor buitenlandse artsen om in Nederland te werken niet te ingewikkeld is. Maar 15 van de artsen van buiten de EU die naar Nederland komen gaat hier uiteindelijk aan de slag. Dat lage percentage is het gevolg van de ingewikkelde en dure procedures. De openbaar aanklager in het onderzoek naar de moord op de Pakistanse ex-premier Bhutto is vermoord in Islamabad. De man raakte volgens de politie gewond toen hij zijn huis verliet. en overleed later in een ziekenhuis.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 En bellen naar informatielijnen van bedrijven wordt vanaf juli een stuk goedkoper. Bellen van een mobiele telefoon naar een 0900-nummer is dan bijvoorbeeld even duur als bellen naar een gewone vaste lijn. Nu kost het bellen naar informatienummers soms nog 1,30 euro per minuut. Mr. Kamp wil bedrijven uiterlijk tot juni volgend jaar de tijd geven dit te regelen. Tot over het nieuwsoverzicht. Het weerbericht van Weerplaza.nl. Vandaag zijn er zonnige perioden, maar ook wolkenvelden. In het zuidoosten en oosten kan een enkele bui vallen, elders blijft het droog. Verder is het vrij warm vandaag. Het maximum komt uit tussen 15 en 20 graden. De wind waait eerst nog uit het oosten, maar draait geleidelijk naar het zuidwesten tot westen. Hij is matig, kracht 3 of 4. Morgen trekt een zwakke storing van west naar oosten over het land. Er is daarbij wat meer bewolking en vooral in de middag kan ook een enkele bui vallen in het midden en oosten van het land... Op de meeste plaatsen blijft het echter gewoon droog. Het wordt verder zo'n 12 tot 17 graden. En er waait een matige en soms vrij krachtige wind uit het westen tot zuidwesten. Op zondag draait de wind terug naar het zuidoosten en keert de warme lucht weer terug. Het kan dan lokaal opnieuw 20 graden worden. Kees informatie bij de ANWB. Erwin de Hart met het hoogtepunt van de vrijdagochtendspits. Daar komt hij.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 Een minuut over half negen. U luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De voormalige Jodenbuurt in Amsterdam... is 70 jaar na dato erkend als Joods Keto. En niet alleen die buurt. Heel de stad is erkend als Keto. En dat is belangrijk voor de compensatie aan de slachtoffers. Hoort u zo dadelijk meer over? Eerst naar Pakistan. Want daar is de aanklager die onderzoek deed... naar de boord op Benazir Bhutto doodgeschoten. Nog altijd is niet duidelijk wie er achter die moord zat... op de razend populaire premierkandidaat Bhutto... in de aanloop naar de verkiezingen van 2008. Maar de aanklager... Zulfiqar Ali... die had wel een sterk vermoeden. We er erover praten met correspondent Lucas Waagmeester... in Pakistan. Lucas, uh, eerst maar eens... naar vanochtend. Wat is er gebeurd? Ja, deze Zulfiqar Ali... die kwam uh, vanochtend vroeg... op weg naar de rechtbank in een regen... van kogels terecht, wordt hier gezegd. He, mannen op een motor... die zijn auto beschoten... Hij, uh, hij raakte zwaar gewond... en uh, hij overleed kort daarna... in het ziekenhuis. He, daarmee is weer... Een stukje bijgeschreven kun je wel zeggen in het mysterie rond de moord op Benazir Bhutto. Je weet, Bhutto die kwam in 2007 terug naar Pakistan uit ballingschap om mee te doen aan de verkiezingen. Ze was ongelooflijk charismatisch en zeer populair. Ze zou gaan winnen, maar er werden twee gerichte aanslagen op haar leven gepleegd. En bij die tweede op 27 december 2007 kwam ze om het leven en uh, ja, toen is er meteen gezegd... dit was de Taliban, hè, de militanten van Pakistan... waar Bhutto uh, zo'n ongelooflijke hekel aan had. Maar bijna iedereen in Pakistan uh, ja, die denkt, of die in ieder geval denkt wel te weten... Hè, hier is inderdaad meer aan de hand en deze aanklager die wist daarvan. ja En, en waarom zou die nu uh, dan zijn vermoord? Zat het, zat het onderzoek in een beslissend stadium? Ja, zeker. Deze man heeft drie dagen geleden gezegd dat hij zeer sterk bewijs had dat president Musharraf zelf achter de moord op Bhutto zat. Toenmalig president Musharraf. Hij zou Bhutto destijds niet alleen te weinig bescherming hebben geboden, maar daadwerkelijk de opdracht hebben gegeven voor de moord. Deze aanklager was er dus van overtuigd dat dit een politieke moord was. Dat heeft hem natuurlijk heel kwetsbaar gemaakt. Hij werd ook al bedreigd de afgelopen tijd... Zeker sinds Musharraf zelf natuurlijk terugkwam, ook uit ballingschap hè, vorige maand, om mee te gaan doen aan de komende verkiezingen, volgende week. Uh, deze zaak die kreeg daardoor een opleving. Hè. Musharraf werd officieel verdachte, moest ook verschijnen in de rechtbank in deze zaak. En ja, de vraag is nu natuurlijk vooral: hè, had deze vermoorde aanklager inderdaad bewijs in zijn tas op papier, documenten die aantonen dat Musharraf inderdaad achter die moord op Bhutto zat? Dat zou uh, ja, zeer explosief zijn om het maar even op zijn Pakistaans te zeggen dan. Ja, en, en leeft dit nog heel erg in Pakistan? Ja, zeker. Hè. De moord op Bhutto eh, ligt nog zeer gevoelig. Doet heel erg veel pijn bij veel Pakistanen. Zeker nu natuurlijk er weer nieuwe verkiezingen aankomen. De moord op Bhutto was echt het moment in de, in de aanloop naar die vorige verkiezingen. Haar partij eh, won toen Glansrijk deels ook wel wordt gezegd... omdat Heel veel Pakistanen toch uit medelijden op de partij stemden. Maar zij was verschrikkelijk populair. Dat was overduidelijk. Die verkiezingen nu gaan wel door. Dat staat wel vast. Het zou best toeval kunnen zijn zelfs dat dit weer gebeurt zo vlak voor de verkiezingen. Uh, Moussharraf is inmiddels ook uitgesloten van verkiezingsdeelname. Hè. Hij heeft huisarrest, dus hij doet al sowieso helemaal niet meer mee in, de, in deze hele verkiezingsstrijd. Maar goed, die hele strijd ja, die is hiermee gewoon opnieuw wordt hij weer heel erg beladen. Hè. De afgelopen weken heel erg veel geweld in de aanloop naar de verkiezingen. constante aanslagen en uh, ja, dit, dit doet opnieuw uh, uh, wel echt pijn. Die lading van de constante dreiging van geweld... die komt nu echt terug in de slotfase van, van deze verkiezingsstrijd. Lukas Waagmeester vanuit Pakistan. En hij doet ook een verslag van die verkiezingen. Hij hoort u later natuurlijk veel meer over op Radio 1. Warschau, Praag, Lotz. In dit rijtje van Joden-ghetto's ten tijde van de Tweede Wereldoorlog... zou je Amsterdam niet snel noemen. Maar de Duitse overheid heeft 70 jaar na dato... Amsterdam toch echt erkend als ghetto... En dat is een overwinning na tien jaar juridische strijd... van het Verbond Belangenbehartiging Vervolgingsslachtoffers. En de voorzitter daarvan is Flori Neter. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom is het zo belangrijk dat nu ook Amsterdam is beschreven als ghetto? In de eerste instantie is dit eigenlijk van historisch belang. Het trekt de... Uh, het, het maakt een, een zeg maar, het trekt de gelijke lijn tussen de ghetto's die u zo eerder noemde en Amsterdam... Op uh, Polen na zijn er vanuit Nederland de meeste Joden gedeporteerd... Uh, Procentgewijs gesproken dan. En dat kon alleen maar omdat men zo'n fantastisch georganiseerd systeem had in Nederland. Mm. Waarbij de Joden, zeker uit het westelijk deel van Nederland. en dan te beginnen bij de noordelijkste Waddeneilanden tot aan Zeeland. verplicht werden om naar Amsterdam te verhuizen. En die werden dan gehuisvest in de zogenaamde doorgangsghetto's oftewel de drie. Uh, ...concentratiewijken zoals de, uh, de, de Duitsers die hadden ingesteld te weten... ...het centrum Amsterdam-Oost rond de Transvaalbuurt en de Rivierenbuurt. En op die manier kon het dus dat iedereen tot in de uiterste perfectie geregistreerd was... Uh, men hoefde dus uh, het ghetto niet eens af te zetten. Wat wel enkele keren gebeurd is door middel van uh, prikkeldraadrollen. We kennen allemaal de foto's en vrachtwagens op de brug van de Van Wouwstraat naar de Rijnstraat. Maar men hoefde dat echt niet, te doen, oh, niet ja. echt te doen omdat de, de, de administratie zo sterk was doorgevoerd... dat Amsterdam als het ware een virtueel ghetto was. Ja. Eh, mevrouw Neten, u zegt het uh, al zelf hè. Het afzetten uh, is daar niet gebeurd. Het was geen afgezet geheel, af en toe dan misschien. Maar het is dus daar in die zin niet vergelijkbaar bij bijvoorbeeld het ghetto van Warschau. Is het dan toch uh, terecht om het ghetto te noemen? Zit het ja. dan in, in de georganiseerdheid? Ja, men uh, heeft hiervoor gekozen. Men had dus het plan om er een uh, groot ghetto van te maken. Uh, uh, uh, eendachtig de ghetto's in, in, in Oost-Europa. Maar de bevolking van Amsterdam woonde zo door elkaar... en er woonden zoveel eh, niet-Joden... dat het daadwerkelijk uitvoeren van, eh, van ghetto-maatregelen... zoals een ghetto omschreven staat in het woordenboek... was hier gewoon niet mogelijk. Verder was men als de dood voor een herhaling van de februari-staking... en daarover heeft men gekozen voor een andere optie. Goed. Nu het belang hiervan, van deze uitspraak van uh... het belang is inderdaad de, de historische waarde ja. waar, wat ik zei. Hè, dat de zaken recht op de uh, hoe heet dat evenwichtig op de, kaart, de historische kaart staan. En het stelt mensen in de gelegenheid om een pensioen aan te vragen, zeg maar de Duitse AOW. Ja. En, en zijn die mensen dan nog wel? Of, of gaat het dan ook om, na, om nabestaanden? Ja. Nou kijk, uh, het is aan de late kant, uh, ja. laat ik het zo zeggen, 70 jaar na dato mag je wel laat noemen. En de uh, uh, mensen zijn ook uh, zeer op leeftijd, zo gemiddeld tussen de 80 en 90 jaar. Uh, dus het is eigenlijk wat ik zei, de historische waarde is eigenlijk het groot grootste belang. Goed. Florineta voorzitter van het verbond Belangenbehartiging Vervolging Hartelijk dank voor uw uitleg.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 De export van slakken zou de Griekse economie er weer een beetje bovenop kunnen helpen. Hoort u straks meer over. Nu is de verkeersinformatie. Ja, daar is hij weer. Erwin de Hart, de ABB. Ja, het is, uh, het is niet heel erg druk. En daarom uh, heb ik ook even de tijd om een internationale melding te doen. Als uh, mensen op de A16 uh, naar België willen... en dan via Antwerpen naar Gent of uh, brugge oostende die kant op... dan uh, wordt aangeraden om op de A16 bij Knoop Klaverpolder te kiezen via Roosendaal. Dus om te rijden via Roosendaal. Verder nog een file op de A8, Zaandam richting Amsterdam. Tussen Knopend Zaandam en Knoopend Koenplein, twee kilometer. Nou, naar Den Helder is dus de hele ochtend al Mark-Robin Visser bij de Koninklijke Marine. Waar morgen een bijzondere dodenherdenking wordt gehouden. Alleen voor genodigden, toch, Mark-Robin? Ja, alleen voor genodigden. Ik heb begrepen uh, dat er 300 uh, uitnodigingen uh, de deur uit zijn gegaan. En ja, voor zover die mensen kunnen en willen, worden ze hier en zullen ze hier ook, uh, ook zijn. Meneer Spoelstra, ja, dat zijn dus genodigden, dat zijn nabestaanden van slachtoffers? Dat zijn nabestaanden van uh, de opvarenden van uh, onderzeeboten die op zee gebleven zijn. Ja. Ja. En wat moet ik me daarbij bij voorstellen? Zijn dat dan allemaal hele oude mensen die hier morgen komen? Nou, dat varieert. Uh, de, de gemiddelde leeftijd die ligt inderdaad wel vrij oud. Uh, het zijn uh, uh, zoons, dochters nu nog, uh, maar ook neven, nichten... Uh, en, ja. en kleinkinderen ook. Ja. Dus, uh, er is nog steeds ook belangstelling voor. Mensen willen hier graag komen. Ab, absoluut. Uh, grote belangstelling. Uh, mensen komen hier graag en uh, ze nemen ook steeds meer mensen mee. Uh, we uh -huh. zien elk jaar toch de laatste jaren dat er meer en meer uh, uh, belangstelling is, meer behoefte is om te herdenken. Ja. Hoe zou dat komen, denkt u? Ja, dat is, dat is toch een, een tijdsbeeld van, van deze tijd, denk ik. De, de, de mensen zijn nu echt bezig met de geschiedenis van hun voorouders. Je ziet het zeg maar, op genealogie sites. Mensen willen gewoon weten wat hun voorouders gedaan hebben... en, en hoe zij in de geschiedenis hun plaatsgevonden hebben. Er is hier in Den Helder bij de Koninklijke Marine, ook nog een heel belangrijk iets... wat jullie heel graag zouden willen weten. We hadden het er in het vorige half uur al even over. Hè? Dat is... Dat ene vermiste schip. Ja, ja we zijn uh, nog op zoek naar uh, de O-13. Uh, een Nederlandse onderzeeboot die hier op de Noordzee uh, verdwenen is... Uh, tijdens haar eerste uh, echte patrouille. Daar wordt nu nog actief naar gezocht? Daar wordt uh, inderdaad actief naar gezocht. Uh, we zijn uh, sinds een jaar of vier daar weer uh, echt uh, met een, een versnelling uh, in, uh, in aangegaan. Mm -hmm. Uh, rond 2005, 2006 is er ook al een uh, zoektocht uh, geweest op de Noordzee in de mijnenvelden waar de O-13 toen gedacht was uh, verloren te zijn gegaan. Uh, maar we zijn nu ook nog andere scenario's aan het uh, napluizen. Ja. Ja. Waarom eigenlijk? Ja, echt ook, omdat dit de laatste onderzeeboot is. We hebben uh, zeven onderzeeboten in de Tweede Wereldoorlog verloren... ten gevolge van vijandelijk handelen. Uh, zes zijn inmiddels gevonden. Deels door nabestaanden van uh, de commandanten van onderzeeboten. Bussenmaker en Besançon zijn daar uh, echt intensief mee bezig geweest. Die zijn zelf de zee opgegaan? Die, die zijn zelf de zee opgegaan. Zijn zelf ter plaatse in dit geval uh, uh, bij Maleisië, zijn die gaan zoeken. Hebben daar ook uh, veel activiteiten ontplooit. En uh, uiteindelijk zeg maar, zijn die onderzeeboten gevonden. De O13 dus nog. Hè? Uh, zoek op de Noordzee, dat weet u. Heeft u verder nog aanwijzingen? Ja, ik, ik heb verder wel enige aanwijzingen om eh, te, te zoeken. We weten eh, wat het patrouillegebied was ja. eh, in grote lijnen. Eh, maar dan zit je altijd nog met een onzekere factor van ongeveer 20 eh, zeemijlen. Dus ongeveer zeg maar een 38 kilometer straal waarbij je, je moet zoeken ja. binnen zo'n operatiegebied. Het moet lukken. Het zou mooi zijn als in 2013 die O13 ook nog uh, gevonden wordt. Um, ik sta voor dat we nog even naar buiten gaan, want ik wil nog wel wat, uh, wat zien hier. Gaan we dat na negen even doen? Ja? ja? Of straks. Want het is natuurlijk een serieuze zaak, Mark Robin, maar nu je er toch bent... zou je natuurlijk even ja. in zo'n Endosea kunnen kijken. Of mag dat niet? Ja, moet dat? Moet ik uh, wel op zo'n bovenklaag... Dat zo is heel, dat in heel bouwen, mooi. Ja? Interessant ja? is dat. dat ja. Ja? Je even doen. Oh, nou, ja, ik ben ook wel benieuwd. Ben nou. ik wel benieuwd. Het, het, het komt helemaal goed. We gaan hier allemaal duimen omhoog. Horen ja, we dat zo? Dan gaat het gebeuren. Nou, gaan we doen. 9 ja. uur. Mark Robin Visser. Tot straks. Onderwater. Blurred Lines hoort u nu, Robin Thicke. Zeven minuten voor negen. Over ruim twee uur krijgen we de algemene voorjaarsvoorspellingen... over de eco Europese economie. Wat veel landen het voorlopig niet van de binnenlandse consumptie moeten hebben... proberen ze succesvol te worden in de export. Dat geldt ook voor Griekenland. Op zoek naar het gat in de exportmarkt... begonnen twee zusters aan de productie van verse slakken.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 Niet duizend. Want we willen die mensen hebben die geduld hebben, die begrijpen dat het een investering is, dat het een bedrijf voeren is en dat het niet altijd makkelijk is.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 Maar in ieder geval, voor deze twee zusters ziet de toekomst er rooskleurig uit. You need to be very patient. But I think we are because we are dealing with a very small en very slow animal. Of course, we we try to do our best. Het NOS Radio 1 Journaal Media Overzicht met Raymond Serré luchtvaartmaatschappij Air France-KLM heeft in het eerste kwartaal heeft het niet goed gedaan. Blijkt uit de gegevens die de luchtvaartcombinatie vanmorgen publiceerde op haar website. Omzet steeg nog wel licht, maar onderaan de streep leverde de luchtvaartactiviteiten een dikke min op. Het nettoverlies van 630 miljoen euro is bijna het dubbele van het verlies dezelfde periode een jaar geleden. Na negen uur hoort u meer over de kwartaalcijfers met economie-redacteur André Menema. Het Haarlems dagblad meldt dat een besluit over de aanleg van een parallelle kaagbaan op Schiphol op de lange baan is geschoven. In 2015 zou het kabinet een beslissing nemen over de aanleg van een tweede kaagbaan. Nu laat minister Schultz van Infrastructuur weten dat een besluit over het al dan niet aanleggen pas na 2023 aan de orde is. Nieuwe baan zou nodig zijn vanwege overheerstend zuidwestelijke winden... en steeds drukkere spitsuren op Schiphol. De FBI heeft voor het eerst een vrouw op haar lijst van 25 meest gezochte terroristen geplaatst. Het is te lezen op de website van de redactie. Ze schoot 40 jaar geleden een politiegen dood en is daarvoor tot levenslang veroordeeld. Eind jaren 70 is ontsnapt uit de gevangenis en vermoedelijk verblijft ze op dit moment op Cuba. Op de website van RTV Utrecht aandacht voor een plofkraak vanmorgen in Amersfoort. Politie die op de melding afkwam zag dat er ook een auto in brand stond. Onderzocht wordt of er een verband is. En of er iets is buitgemaakt is nog niet bekend. Typische jaren tachtig heavy metal. Muziek van de Amerikaanse metalband Slayer. Jeff Hanneman, een van de gitaristen van Slayer... is op 49-jarige leeftijd overleden. staat op de website van de New York Times. Hij had problemen met zijn lever. Hij was trouwens ook omstreden. Hij was een verwoed verzamelaar van memorabilia uit de Tweede Wereldoorlog. Waaronder symbolen van Nazi-Duitsland. Sinds 2011 trad hij niet meer op... omdat hij ook leed aan een ernstige huidaandoening. Die liep hij op na een slangenbeet over dit mediaoverzicht. Zo dadelijk de burgemeester van Sittard. Ook hij zal net als de burgemeester van maastricht Hoes, die u eerder hoorde in dit radio in de verkoop van wiet aan buitenlanders dit weekend niet tolereren... hoort u meer over. En zoals gezegd over de slechte kwartaarscijfers voor Air France KLM. Ook daar hoort u meer over na 9 uur. En we hebben het over, eh, als het goed is, die 0900-nummers. Want die worden goedkoper om te bellen. Blijft u luisteren. In vrijdagmiddag live Herre Kingma, strijder voor openheid in de gezondheidszorg, ligt nu zelf onder vuur. Dat je je als een soort donkieshot in de windmolens vecht en die uiteindelijk gewoon zelf wordt gearresteerd. De rubrieken van Frits Barend, Justus van Oel en Bert Brussen, satire. Een lied voor de koning, dat moest er komen. Gemaakt door het volk en het ging over dromen.